Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna driekwart van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar wil wel een coronavaccinatie. Dat blijkt uit onderzoek van mijn NOS Stories collega's. Zij vroegen 3800 jongeren of zij zich zouden vaccineren. Ik vertrouw het wel, maar niet helemaal. Want uh, ik hoor veel dingen als ook mensen ziek worden. Ik denk wel dat ik het zou doen, want dan heb je ook meer vrijheid en dan kan je ook meer dingen doen. Ja, ik denk het wel, omdat ik ook wel gewoon de vrijheid fijn vind en dat je gewoon wat meer kan gaan. Aan... Waar je wil. Vandaag adviseerde de gezondheidsraad dat gezonde jongeren die een vaccin willen, die ook moeten kunnen krijgen. Kinderartsen zijn het daar ook mee eens. In Ierland blijven de tafeltjes in kroegen en restaurants voorlopig nog leeg. Vanaf volgende week maandag zouden de Ieren eigenlijk weer binnen mogen eten. Maar de versoepelingen zijn uitgesteld vanwege de Delta variant van corona. De regering wil nu eerst een systeem hebben waarbij gasten kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn. De agent die gisteravond in Vlissingen een man neerschoot, werd door die man aangevallen, dat zegt de politie. Agenten waren bezig met een controle op straat toen ze volgens de politie door de verdachte met een mes werden aangevallen. Het is niet duidelijk waarom. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En een Britse influencer is heel ver gegaan om op de zanger van de Zuid-Koreaanse K-pop groep BTS te lijken. De influencer ging de afgelopen jaren maar liefst 18 keer onder het mes. ik ben Jimin. Hey guys, I'm finally Korean. I've transitioned. I'm so, so happy I've completed my look. I'm finally Korean guys. I have the eyes. Just had a brow lift as well. Um, so I'm so happy. Finally, I've been trapped in the wrong body for eight years. And that's the worst feeling in the world when you're trapped. Het heeft allemaal bij elkaar dik 120.000 euro gekost. De influencer identificeert zich nu als Koreaans. Daar zijn critici boos over. Zij noemen dat culturele toe-eigening. Het weer nog 22 tot 24 graden met in Limburg flinke buien. Vannacht overal steeds meer regen. Het koelt af naar 14 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Oh, Onder ons, uh, die herkennen dit nummer natuurlijk gelijk. Het is de uh, filmmuziek van Turks vooruit 19, of, nou, 1973 van het album van Toets Tielemans. The Real Toets Tielemans samen met Regier van Uttelo. Een hele fijne goede morgen bij ZFM Jazz. Mijn naam is Marco. Fijn dat u luistert. De hele dag of de hele uitzending staat in het teken van Nederlandse artiesten. En zeker natuurlijk omdat uh, Max Verstappen vanmiddag een leuke kans maakt...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 seems to me you've changed the tune we used to sing, like the it was over, love should swing. We used to harmonize two souls in perfect time. Now The way it used to be. Join with me.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 street, hearing and feeling the wind go through my hair. I dream of you. I dream about you. When I lay in my bed, lying and seeing the shadow. De scène, uh, met het uh, Thomas Bageman trio Een onwijs lekker heldere stem, vind ik. Uh. Het is leuk om te horen dat ook jonge mensen zulke mooie jazzmuziek uh, kunnen maken. En dat het niet alleen uh, van, uh, van de oudere garden is. Um, ik had beloofd alleen maar muziek te spelen van Nederlandse artiesten. Nou, daar heb ik een beetje uh, mee gesjoemmeld. <coughs> het volgende nummer dat ik klaar heb staan is het uh, bekende Moet Indigo.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 Express. En wie u daar uh, hoorde op saxofoon is uh, Benjamin Herman. Het is een uh, Nederlandse jazzmusicus en hij is vooral uh, bekend uh, als bandleider van de nieuw Cool Collective. En een nieuw Cool Collective in de tweede uur meer daarvan. En tevens uh, op trombone, in, uh, in de, wat u net hoorde, is een uh, Haarlemse, een Haarlemse uh, trombonist. En dat is uh, Herman van Lier. Echt een part van Lier, sorry, part van Lier. Super trombonist, speelt hij heel vaak in bands mee. Vooral als het om echt lekkere mainstream jazz gaat. Wat u nu hoort is de Dutch Constant Big Band. En ook een groep met jonge Nederlandse jazzmuzici. Zoals gezegd, de Dutch Constant Big Band. En hij plays the Dutch Originals.